Hospitaal? Waar moet het zo lang duren? Met wie? Dokter Toen? Ik zoek zondag de eerste klas Nee, natuurlijk is die er niet. Kan nog niet vluggen. Ja. Zuster Lee? Gaat zuster Lee rusten? Niet rusten. Mooi. Ga naar het hospitaal direct en wacht tot ik daar kom. Ik, uh, ik heb haar gesneden. En wacht. Is Luton daar? Dacht ik wel. Stuur hem direct hier. Hij moet mij helpen. Eindelijk hebben we wat. Dat zijn mijn sigaretten. Oh. Is er een brancard nodig? Ja, straks voor jou, als je zo doorgaat. Uh, ik snap het. Er wordt over mij gekletst, hè? Ze denken misschien dat ik achterlijk ben, maar dat ben ik niet. Ik ben gewoon een verkenning. Was dat een order? Een orde? Wel, nee. Om je dienst goed te doen, moet je de landaard kennen. En de filosofie van het individu. Oh, van het land. maar de vrouwenkenner. Daar staat hij. Je bent zo gek op foto's, hè? Ah, meiden, je weet het. Foto's, niet? Nou, ik niet alleen, schijnt het. Ik wou die foto wel terug hebben. Voor later, om op te schilderen. Oh ja. Heb jij dat lor gemaakt? Nee, dat zou niet eens kunnen. Zijn kleuren, dat kost tijd. Dat kost tijd? Die moet je opsturen naar de stad. En ik ben net een week hier. Dus dat kan niet. Dat kan per se niet. Vandaag voilà. okay, gekregen. Je zegt het. En trouwens, een lor is het zeker niet. Iedereen vindt het een mooie kiek. Wie? Iedereen. Dokter Helen en uh, de kapitein. Ah. Iedereen heeft het gezien. Dat hoor. En jij toch ook? Jij hield gisteren appel. Mm -hmm. Ontbrak er niemand? Eh. Uh, nee. Eergisteren ook niet? Eh. Uh, om twee uur. Om twee uur. Ontbrak er niemand? Nee. Er ontbrak niemand. Suster Lee van die foto was eergisteren om drie uur in Saigon. Ze werd gefotografeerd voor de Franse ambassade. Als jij daar ook een afdruk van krijgt, dan wil ik die graag hebben, Looten. Eergisteren. Drie uur... Dat staat niet te klappen, verdomme. Ja, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Zeg niet dat het niet kan. Eer gisteren. Nee, dat kan niet. Ik ben toch niet gek. Nou, dat wordt er uitgemaakt doen. Nee, beslist niet. Ja, nou, ik ben maar een gek. Dat ik zoiets niet zou weten. Om twee uur was ze op appel. Om, om twee uur was ze dus op appel. Ja, dan kan ze dus nooit om drie uur in Saigon zijn. Nou, dat, dat dacht ik ook. Misschien was het later. Dus jij weet zeker dat ze om twee uur op appel was? Heel zeker. Ze was op appel om twee uur. En om vier uur had ze dienst. Dus? Ach, ik weet het toch zeker. Van twee tot vier... is uh... dan niet te krabben. Van twee tot vier lag jij met haar in bed. Nou, nee. Dat denken ze nou altijd van mij. Ik moet altijd... Ja, wat een verdomme. Lag je met haar in bed, ja of nee? Met... Nee. Ik, ik moet altijd eerst even wennen. Ze was wel bij me, maar in het bos... ...we hebben wat op kraaien geschoten. Met scherp, ja. Je schiet niet met een kanon op een kraai, hè? met zo'n eigen gemaakt ding, je weet wel, geloof voor de gein. Nou, moet je luisteren, sergeant. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat er wat aan de hand is. Maar voor mij is er met dat kind niks. Ze praat wel veel, maar ze vraagt nooit. Als er nou wat aan de hand zou zijn, dan zou ze vragen. En niks zeggen. En straks gaan wij allemaal de lucht in. Prettige gedachten. Dan, kapitein, dit heb ik gevonden. In de kamer van zuster Lee. Precies. Een prachtige groene veer. <tie> Oh, uh, dus uh, Burton drong de kamer van die verpleegster binnen als een volmaakte detective. Hey, is dat waar gebeurd of fantasie van de auteur? Nee, nee, volkomen naar waarheid. Hè. Dat was trouwens zo moeilijk niet, hij werd handig gespeeld. Het corpus delicti was er in elk geval. Nou, wat, Ja, ging de reis naar seconden toe? Hm? Jazeker, en die veer was het onderwerp van gesprek. Ja, met... ja, ja, dat was hij beslist. We waren er vol van. En om tien uur die avond heb ik Helen weer bij haar kamer afgezet. Had hij nog tijd om je te kussen, Helen? <laughs> ja. ja. Het was vreemd. Maar ik was onrustig. Zin om te slapen had ik nog niet. Ik trok een ochtendjas aan en ging naar het bureau. Ik stak de olielamp aan. De grote deuren achter stonden open. Iets dat niet de gewoonte was. Buiten was het donker. Een enkele keer de schreeuw van een vogel. Het was angstig. Ik voelde me alleen. Onwillekeurig deed ik de la open waar een pistool in lag. Hij lag er niet. Of ik kon het ding niet snel genoeg vinden. Ik deed de la langzaam dicht. Het lukte me half. Het ging stroef. Ik hoorde iemand aankomen. Zacht lopen. Mijn hand ging naar de telefoon. Het klapdeurtje ging behoedzaam open. Er rammelde wat servies op een blaadje. Luton kwam binnen, hij glimlachte. Hij droeg een blaadje waarop een Chinees theepotje, een kopje en suiker stond. Hij zei nog steeds niets en begon met de servet het kopje grondig af te vegen, zoals dat hier de gewoonte was. Ik dacht, uh, in plaats van Saigon, al dat werk, u zal wel moe zijn. Ik dacht, uh, wat thee. Dank je, Luten. Oh, Voor mij geen dank hoor. Ik zag zuster Lo daarmee mee sjouwen. Zuster Lo? En... Ja, ik nam het van erover. Hé, zo ben ik. Zij brengt straks nog een lepeltje. Schoon. Gestiliseerd. Ik zie er komen, ja. Bedankt, Loeten. Dokter Toe is nog op. Hij heeft gewacht tot u hem zal roepen. Dus hij rekent erop dat ik hem nodig heb. Heeft hij dat jou gezegd? Dokter Toe zei hij wacht dan tot u hem zal spreken. Dat is erg attent van dokter Toe. Luton, verzoek hem zo vriendelijk mogelijk even op bureau te komen, wil je? En waarschuw ook kapitein Burton. Oké, dokter Allen. Zal ik thee maken? Ja, graag. Moet er hier speciaal licht worden gemaakt? Ook thee? Sergeant Peppert, dan ik haal hem nog kopje. Dat is niet nodig, ik ben geen theemannetje. Mooie, dankjewel, je zuster Loof. U kunt gaan. Moeten de deuren open blijven? Nee, doe maar dicht. Dan bent u al wat wijzer geworden uit die ziektestaten, dokter? Ja, dat ben ik. En ik heb kapitein Beurten laten roepen. Het lijkt me belangrijk geen te riskeren. Oh, lijkt u dat? Ik kan me niet voorstellen... Enfin, dat geeft het wat ik me niet kan voorstellen. Trouwens, ik kan even beter wachten op de commandant, anders moet ik het twee keer vertellen. Ja, dat zit erin. U hebt vertrouwen in die dokter toe? Hij is zeer kundig. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Er is in de medische wereld een erecode... Een buitenstander zoals u begrijpt dat niet zo, Sergeant Babbitt. Bestaat die erecode allang, dokter? Zolang als de wereld oud is. Nou, laten we dan hopen dat iedere dokter zich daar aan houdt. Uw thee wordt koud. Sigaretje? Nee. Ik zou willen. Heb ik u nerveus gemaakt, dokter? Of is het uitje uh, anders uitgevallen dan u had gedacht? Oh. Dat zal de kapitein zijn. De thee is waarschijnlijk bitter. Daar hebben ze hier een handje van. Ik ben geen theeman. Wat een beest. <laughs> Wacht op een prooi. Een lijf. Het is er aan de hand. Ik midden in de nacht terugroepen. Een licht viel ook nog uit onderweg. En gelukkig had ik een lantaarn. Ik denk, en de dokter gelooft, dat het belangrijk is, kapitein. Dat is het ook. Ik kan het woord best zelf doen, Sergeant Bevitt. Nou. Anders vroeg ik niet naar de commandant. Ja, ik, ik geef toe dat het me de eerste keer ontgaan is... en dat ik nu pas, ten slotte is het een ontzettend werk... de behandeling grondig heb geïnspecteerd. Heeft u iets gevonden, dokter Helen? Ik meen van wel. Ik heb hier het staartje van de behandelde Amerikaanse vlieger... die hier is verpleegd en door de Vietcong is meegenomen. Ja, we hebben hem aangenomen dat hij bij de luchtmacht was... omdat we zijn mes hebben teruggevonden bij een van de zusters. Kan ik verder gaan? Ja, zeker. De man... Nou, er is alleen een nummer, is geopereerd. Er is een kogel verwijderd. Maar nu, na de operatie is hem insuline toegediend, het maximum. Dat staat op suiker. Als hij vent die suiker heeft, die komt er niet bij de luchtmacht. Het is zes dagen toegediend en toen hield het plotseling op. Nou, dat is onmogelijk. En als hij door de Vietcong is meegenomen, zou hij dus nu al vijf dagen zonder zitten. Wat staat er op de volgende data? Niets. Jammer dat u daar achter komt. Is dat een insinuatie? Het is een opmerking, zuster. Die zal ik dan onthouden. Eh, misschien zijn de staten hier en daar onvolledig. Dat zal ik verder nagaan. Het lijkt me beter, dokter Toe, wat toelichting te laten geven. Denkt u ook niet? Ik heb dokter Toe. Ach, dokter Toe was u al binnen. U ziet er moe uit, dokter. Laat u zitten. Vraagt u maar wat u wilt. Kent u deze veer? Van zuster Lee, ik weet zeker. U kijkt niet eens. ...prettig dat u het zo zeker weet. Zij draagt hoedje met uitzonderlijke veer. Misschien meisjes zijn zo, willen graag aandacht. Ze Zij zijn jong en ijdel. Ik wil u een paar vragen stellen. Ik begrijp. Ik heb gezegd, vraagt u maar. Wij weten nog steeds niet waar dat mes vandaan komt, dokter. Ik wil maar zeggen... Mes speelt geen rol. Wat speelt dan wel een rol, dokter? Amerikaan was gewond, zwaar gewond. We hebben ons best gedaan. De Vietcong had hem bij u gebracht. En ze vertelde u niet waar de man vandaan kwam? Aan gebaren hebben wij niks, dokter. Een antwoord. Hij was niet bij de luchtmacht. Onmogelijk. Man suikerpatiënt had insuline nodig, dus geen vlieger. Dat hebt u ons niet verteld. U mij niet gevraagd. Het spreekt er vanzelf, dat u ons dat zegt. Staat op lijst van behandeling. Zuster Helen kan zien, lijsten liggen in bureau. Zuster Helen nog jong, niet opgelet. De behandeling hield plotseling op, dokter. Natuurlijk, man dood. Behandeling niet meer nodig, staat op lijst. Zuster Helen nog niet gezien. De vijand had man gepakt. Man heeft vijand niets willen zeggen, in acht dagen niet. Ik heb man verdoofd. Uniform is meegenomen door vijand. Man is begraven. Waar? Achter barak, 300 meter, waar Wit Kruis staat. Amerikaans soldaat Wit Kruis op graf. Soldaat geen rol gespeeld, soldaat niets gezegd tegen vijand. Dokter, de Viet Cong is dus uw vijand. U glimlacht alleen maar... Kreeg u ook briefjes, net als zuster Lee? Briefjes? U glimlacht alleen. U kreeg briefjes zonder dat u wist waar ze vandaan kwamen. U krijgt ze nog. Oh, ik neem aan dat u het dan moeilijk heeft. Het moet niet prettig zijn in angst te leven. Veel mensen in mijn arme land weten niet wat te doen. Veel mensen zijn onwetend. Ik ben alleen maar dokter. Hebt u geen familie? Hebt u geen familie, dokter? Ik alleen. U hebt vijf mensen van uw schoonmaakdienst ontslagen. Niet meer nodig. Het is te hopen dat u de slechtste eruit heeft gedaan. Dat hoop ik ook, zeker. Man die dood speelt geen rol. Veel worden gepakt door vijand. Ze gaan allemaal dood. Oh, dat wat weten we dan? laat mij even goed een week ronddagen zonder dat ik ergens achterkom. De beste sergeant van het leger doet wel eens langzaamaan. Voor alle zekerheid ontslaan we de rest van het geboefte ook maar, kapitein. En dan nemen we vier man van onszelf. Jouw oude tar en dat kind zonder tong die kunnen blijven. Die zijn hier van het dorp, daar hebben we geen last van. Misschien. In elk geval is het gemakkelijker vier dan veertien mandieten achterna te lopen. Ja, daar zijn we het dan over eens, kapitein. Blijft er over de dokter, twee zusters en twee kreupelen. Zouden we de dokter niet uitschakelen? <lacht> nee. Hij kan niet met een veer ronddolen, dat is waar. Intellect loopt zonder hoed. Ja, het is geen mode. Als je met zo'n hoedje rondloopt, trek je wel de aandacht. Zou het daarom begonnen zijn? Ik sta hier als een kind alles uit te leggen. Ik begrijp het heus wel. Het meisje dat met deze veer in Saigon wandelt, wordt zorgvuldig gevolgd. En tenslotte uitgenodigd door een charmeur, die haar de verdere dag vrijhoudt. Maar die charmeur is dan een agent van hun geheime dienst. En wij zijn snugger genoeg om de veer op te sporen en te vinden in de kamer van zuster Lee, met foto en al. Geen vergissing mogelijk, de commandant doet het werk zelf. De groene veer is een importartikel en wat je noemt een apart geval. Niemand loopt ermee en met de mode wordt een loopje genomen. We sluiten zuster Lee eenvoudig in de boeien en de zaak is rond. Maar zuster Lee ontbreekt nooit op het appel van twee uur en de sloebers weten precies onze sterkte, onze afweer en hoeveel van onze mensen zich dagelijks met verlofpasjes gaan bezuipen. Het rode kruis op het dak mag er niet af vanwege de veiligheid... ...en omdat het tuig anders de goede richting niet kan vinden. Bevel van het hoofdkwartier, flauwe kool. Ja, het is wel goed zo, saison. Morgen bespreken we de zaak verder. En de maatregelen die nodig zijn. Vroeger, kapitein, toen de Fransen hier waren... ...ging ieder twijfelachtige geval direct aan de boom. Verder geen trammeland. Tegenwoordig geven ze dat tuig eieren met ham. En een gemakkelijke stoel voor een gesprek met een psychiater. Vroeger, ja, ja, vroeger. Toen bleven er meer blanken in leven, kapitein. Toen kon een sergeant iets over zeggen, als tegenwoordig. Afaan. Morgenochtend, negen uur. Gegroet. Negen uur? Dat kan negen uur te laat zijn? Oh, die verdonde rot hitte. Nou, oh, zo warm is het nu toch niet meer? Nee, dat komt zeker door de gewoonte. Dan blijft het heet. Of ik heb last van de zenuwen. Jij? Kom nou. U speelt met de veer. Heet dat niet dat je met vuur speelt? Waarom zeg je dat? Dat u er bang voor. Hè? Nou ligt u op de grond. Jij ziet spoken. Je moest maar naar bed gaan, Sergeant Beffert. Met een slaappil. <lacht> Wie sta jij zo na te kijken? Stond in de houding. Alleen. Dan mag jij denken die ziet ze vliegen. Nee, nee, nee. Ik dacht dat, uh, generaal, uh... Ach, ik denk niet. Als ik ga denken, dan denk ik dat er dingen gebeuren waar ik niet aan denken moet. Wat denk jij nou, paas? Dat ik ze zie vliegen? Ach, verrek. Heb jij eronder gedaan? Tot in de perfectie. Toch? Tot in de perfectie. Dat is een van de dingen die ik tot in de perfectie doe. Zo? Ja, waarachtig. Doe maar niet zo meer nachten. Wat jij noemt, even de ronde doen, dat is er bij mij niet bij. Ik loop langs een barak. Alles rustig. Alles slaapt. Dan loop ik plotseling weer terug. Waarom loop ik plotseling weer terug? Ah, alles slaapt. Alles is weer rustig. Dat is intuïtie. Dat heb ik nog van vroeger bij het Circus. Om de beurt moest je s'nachts de ronde doen. Langs de leeuwen, alles rustig. Altijd rustig. Langs de tijgers, alles rustig. Je ziet ze liggen, volgevreten. Wat kan er nou gebeuren? Niks. Er kan niks gebeuren. Maar toch keer je plotseling terug. Je voelt nog een keer aan het hek. Het hek zit goed dicht. Dat wist je al, maar toch keer je nog een keer terug. Intuïcie. Elke nacht vraagt je baas weer hetzelfde, of alles rustig is. Maar toch, op één nacht zal het gebeuren. Zo is het hier in dit rotland ook. Een land waar wij eigenlijk niks te maken hebben. Hitte, meskieten die je nooit ziet. Voor mij kan het morgen gebeurd zijn. Zo. Oh. Een schot? Dat was een geweerschot. Dat dacht ik ook. Maar dat denk je hier al gauw, hè? Wat je hier niet denkt. Verrekte, sukkel. Ik zou niet denken. Oh, oh dat was zeker voor mij. Zuster sing die heeft vannacht dienst, hè? Ja, die, die, die andere slaapt. Dat weet jij zeker? Nou, het blauwe lampje boven de deur brandt. En als het blauwe lampje brandt... Ja, dan... dan slaapt ze. <laughs> als het tenminste van mij niet wakker ligt. Kan dat? Ja, het kan ook zijn van uh, andere dingen. De kapitein was vanmiddag op de kamer. Daar was zij niet bij, maar uh, hij was er toch. En weet ze dat? Hier weten ze toch alles. Vroeg ze jou daarnaar? Nee, ze vroeg niks. Zij vraagt nooit wat. Maar weten doet ze het. Mijn zaakje met haar zal wel verpest zijn. Ja, ook jammer. Ja, hallo? Hallo? Niks. Of luister of ik er niet ben. Maar het is uh, geen kwaaie meid, hoor. Ik weet zeker dat het geen kwaaie meid is. De... Ja, hallo? Hallo? Ja, wat moet dat? Weer geen geluid. Nee, kijk, nee. Kwaad is ze niet, hoor. Ja, iedereen heeft zijn gevoel, hè. Ik wil maar zeggen. Ja, hou je af dus, je kop. De... Hou je kop en ga kijken. Dat is wat ik... Ik, ik voel dat er al is. Komen! Oh, o, direct! Komen! Dokter toe. Oh, hij is dood. Je moet komen. Dood? Oh. Waar is de dokter? Oh. Zuster Lee is dokter herroepen. roepen. Zij geeft geen antwoord. Oh, oh dat komt zuster Lee. Waar ligt de dokter? Jij geen bril? val oh, oh. Hallo? Hallo, verdomme! Ah, dokter Allen? Ja. Ja, ja. Ja, aan de situatie mag niks veranderd worden. Laat alles precies zo tot ik kom. Ja, wat sta jij daar te loeren, oud karkas? Sorry, he. dokter Toe. Dood. Dokter No!